Wel heeft ze afspraken gemaakt over verbetering van de zorg. Zo moeten de huisartsenpraktijken langer open zijn. Ook wil Schippers dat huisartsenpatiënten minder vaak doorverwijzen naar specialisten. Het weer. Vanavond enkele buien, mogelijk met onweer. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen stapelwolken en af en toe zon. In de middag constant op een bui bij een stevige wind. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemans van de ANWB. Dit zijn de files voor de Randstad van 6 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden en Eembrugge 9 kilometer. De ring A10 west richting Zaanstad, daar staat voor de Koentunnel 7. A13, daarna richting Rotterdam, tussen Delft Zuid en het Kleinpolderplein 6. A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Ketelplein en Terbrein 7. A28, Utrecht richting Amersfoort, tussen Rijnsweert en den Dolder 6. En op de N414, baan richting Bunschoten, daar is tussen Eembrugge en Bunschoten de weg in beide richtingen dicht. En op de N4. Tot 70 Delft richting Zoetermeer. Daar staat tussen Delft en de Schoenmakersstraat in beide richtingen de brug open. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. net nu het weekend in. Perfect, mooi. Dat is mooie dingen. Oké, okay, dat noteer ik, dat vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. Dag en welkom bij uh, weer een aflevering van het weekend en Het is vandaag uh, vrijdag, dus uh, dan zijn we er weer hè. En uh, we hebben vanavond weer Frank de Boer aan de telefoon natuurlijk Frank de Boer die gaat vertellen over uh, wat hij vindt van Oranje van het beerpunt Die gisteren is opengaan bij V.I. Ja. Oranje En jo ze doen jo het goed Johan, Johan open, hè ja, Johan die trok hem even open Ja Johan die trok hem even open En uh, dat soort dingen um, Ja, wat vond jij daar eigenlijk van? Want jij hebt het ook gehoord Ik heb het gehoord en ik verbaas me eigenlijk niet zo erg over Maar ik loop ook de hele dag op met een koptelefoon en zo. Ja, maar Ja, dat klopt Ja, Wat is daar een probleem Nee, maar kijk Bijvoorbeeld zo'n speler als Gregory van der Wiel Ja Die is alleen maar bezig geweest met zichzelf Met getwitter ja. met, met, met, met een modus site blijkbaar zelfs mm -hmm. Met hip hop muziek maken En gewoon totaal niet met voetbal Nee En je ziet hoe hij Kijk, als hij dan de, van de, de sterren van de hemel speelt Dan zou het goed zijn ja, geweest Ja, maar dat deed hij totaal niet Hij nee. was bij verre de slechte, de slechte speler Ja, hij was slecht Hij was heel ja. slecht Willems ook trouwens Iedereen vindt hem goed Maar ik vind hem echt heel erg slecht als ik heel eerlijk ben. Want hij liet uh, wel een paar wedstrijden zijn mannetje lopen. Ik als kooit zie dat natuurlijk heel snel. Mm -hmm. En um, zo, die komen even mooi uit. Um, ja, voor de rest. Frank de Boer die, uh, heeft er ook zo zijn mening over. op z'n even hier op Radio Civem rond het uurtje of. Uh, ja, het zal zijn. 10 over 6 belt hij meestal toch? Zoiets. Na het eten. Meestal als jij naar de C bent inderdaad. Ja, maar ik heb vandaag nog niks gedronken expres Dus vandaag moet het goed komen. Oké. Okay. Hebben we ook nog wat geluid? En we gaan zo met de Apple Store gaan bellen? Ja, met het, dis, ja, je, waarom heb jij dat gedaan eigenlijk? Wat? Leg het dus even uit, wat heb je gedaan met je iPad? iPad, nou, ik heb er een cd'tje ingestopt, maar ik krijg het er niet meer uit Dat hoort ook niet hè Nou, maar ik krijg, dat is heel raar, toch is iedereen erin gaan en ik krijg het er niet meer uit Ben je gek in je hoofd? Of zo? Of niet? Nee, maar is dit weer een slecht bruggetje? Nee Oh Nee, maar ik wou over Nederlands echt wel zeggen, Zo so goed was het nou ook weer niet Dus nee. we Gaan we daar maar naar luisteren, Zo so goed van B.O.B. Hier op Radio CFM, het wikkeltje met Tobi en Krim. Drinking a German girl with a Cuban cigar. In the middle of Paris with a Dominican boy. Great head on her shoulder, she probably studied abroad. She transferred to Harvard, King's College in Horizon. She said that I'm her favorite because she admires the art. Michelangelo with the flow. Picasso with the ball.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 Het was nog nooit zo goed. Al dus B.O.B. in zijn nieuwe, nieuwe nummer alweer. Ja, is het wel nieuw? Hij heeft weer een nieuwe, hè? Zo uh, so goed. Eh, wat vind jij nou van het nummertje? Vind je het ook zo goed of, uh, o, of wat? Nou, ik vind het vindt wel een redelijk nummertje. Nou, iedereen is hier helemaal gek van, hè, van het nummer. Althans, heel veel mensen die klampen mij op straat aan van... Hé, uh, hey, ja, jij bent toch van het draaienprogramma? Zeg ik, ja, daar ben ik van. En dan uh, zeggen ze van... Uh, Kun jij niet misschien uh, zo goed van... Uh, zo goed, zegt ze ook. Niet zo goed, maar zo goed van B.O.B. Uh, draaien? Hm. dan zeg ik, ja, natuurlijk. En uh, die brof heb ik bij deze ingelost. Dat je het weet. Ja, daar ben je stil van, hè? Dat, dat snap ik wel. Mooi. Dat vind ik ook heel mooi. Ja. ja, weet je wie dit ook heel erg leuk vindt wat jij nu net zegt precies. Dat is perfect mooi. Ja? <laughs> dat is mooi. Ja, ja, dat weet ik. Ik schrijf ervan. Dat dus op. vind ik mooi. Ik vind het helemaal mooi. I never give up. Dat is ook een nummer hè. Die gaan we straks ook naaien. Uh, I never give up. Ja. Dat is ook echt zo'n good uh, zo goed oldie. En je had net wel een goed idee hè. Een live plaatje. Een live plaatje. En, en wat wil je horen? We gaan zo. We dat moet ik nog even over nadenken. Maar We gaan zo meteen even een live nummer zoeken, een live optreden. Mhm. Mm en dan wat ik het beste live optreden vind. Weet je dat uh, hij BOB die net hoorde uh, Bobby Ray Simpson Jr. heet? Nee. Kijk ja, wel. Dat klopt, wat je hebt Wikipedia opstaan. Ja. En, en hoe oud is hij, denk je? Ik gok dat hij... Ongeveer. Dat hij op 15 november 1988 is geboren, dus reken maar uit. Ja, reken maar uit. Nee. Kun je het echt niet? Ik kan, ben heel slecht rekenen. Ik kom uit 93, ik ben 19, dus doe er een jaar erbij. Dan ben ik 20. Als ik in 1992 was geboren, doe er vier erbij. Dan ben ik 24. En dus is hij 24. En daarom ben je al afgestudeerd en ik nog niet Inderdaad, want ik heb mijn diploma en jij rek je niet Nee <laughs> um, Ja, waar kijk je naar uit? Waar kijk je naar uit? Als je straks gewoon de boer aan de telefoon zou krijgen hè? Ja. Ik heb al mijn vragen een beetje Wat zou hij me dan vragen? Ik wil wel eens vragen of, wat hij vindt van het Nederlands elfse over die beerput die er open is gegaan Je herhaalt mij nu gewoon hè? Nee Ik zei dat net ook Dat zei je helemaal niet Jo. Nou, maar dat vind ik echt ja, en wat je ook in het verhaal van... Uh, ik zet die nare muziek even af. Wat je ook in het verhaal van uh, Johan Derksen... Ik vind het eens dat het nare muziek is. Ja, <laughs> ja echt. Nee, maar ja, maar Johan Derksen had het ook over een soort van uh, van sterrenschip, toch? Nee. Allemaal nee, sterretjes, slecht, allemaal ego's. <laughs> heel slecht bruggetje. We gaan nu luisteren naar Nicky Minaj met let's go, let's go Starship. Starship. Starship. Ze trad op, hè, in de HMA. Bad, like ja, het is een geweldig concert. Ze was heel in balans, zeiden ze. The sound drum So feel does not come The Can now choose you. Slecht meer dit Het lijkt wel op Tobi um, Ja Wat had jij voor ons klaargezet Tobi? Ja Ik had het uh, live optreden dan Want ik echt persoonlijk Een van de beste live fans oh. Goedenavond Dat was voor zo Maar dan uh, Dan weten die mensen het alvast Ga verder <laughs> Ga dan verder nee, Oké okay, maar Hij is voor mij gewoon echt De nummer 1 entertainer. Oh. Nee. Goedenavond Ja Ga verder Ja Kan ik Kijk dan Oké okay. Nou goed En hij heeft dus een, uh, een uh, concert gegeven En dat heeft hij dan buiten gedaan En dan niet zeg maar dat, dat je denkt wow er zijn veel mensen Maar dat je zeg maar zo ver kan kijken En dat je tot aan de ver Tot aan de horizon alleen maar mensen ziet En dat is bij dit optreden En dit is het begin mm -hmm. ja. Blijf van die knop af ja. Dit is het begin En dan uh, eerst is alles zwart oh. En dan begint de muziek. En het enige wat je ziet is vuurwerk. en een in het uh, in Afrika dat alles zwart was? En het grote podium dat je ooit had ja, kunnen denken. Het grootste. Ja, het, het, het is groote. Robbie Williams met Let Me Entertain You. En dit is live in Leeds in 2006. Dat heb jij nu ook wel even bij mij gedaan hoor. Maar geëntertained. Dus, dan weet je dat. 2006. En wat een optreden is dit. Ja, zeker. Nog nooit zoveel vuurwerk en Inderdaad. gewoon vuur in optreden ja, zelf. Ja, en wat heel veel mensen vergeten, en ik kan nu echt een keertje uit ervaring spreken. Live zingen is echt heel moeilijk, zeker met een band. Ja. Omdat je, ja, je kan er niet veel aan doen als het fout gaat. En het is gewoon tien keer moeilijker als dat je, zeg maar, een singletje nu afspeelt. Een mm -hmm. singeltje, dat is, weet je, dat is al 8 keer op te gehaald. En de mensen kunnen dat niet eens? Nee, inderdaad. Luister naar Nicky Minaj, was we net rijden. Daarom. Maar uh, live zingen is echt een van... De, dat is het moeilijkste wat je kan doen uh, op het gebied van zingen. En zeker met een band. Dus het, uh, het is echt knap wat hij doet. Ja. En uh, wat ik heb gedaan ook natuurlijk dan, hè. Haha. Dat is het leuke. Maar hij vroeg uh, mij naar mijn allerbeste live optreden dat ik ooit heb gehoord. Ja. En gezien, nou dat is dit. Right. I'm a working guy from 9 to 5. just to stay alive and you know. Is a java, rock and roll and Radio. Ja, Dat is toch mooi, dit. All right. yeah. Ik kom net met een optreden <treeks> door Robbie Williams, die echt voor duizenden mensen met een gigantisch podium en band... Met. echt Country, hey, dan kom heen. jij met een country jingle voor <laughs> de radio. <laughs> met country Harry kom ik dan. Heerlijk, die man is echt geen... Nou, ik was laatst dus bij Gruus Meeuwers. Uh, daarom was ik er twee weken geleden niet. Toen ik finaal werd afgemaakt in mijn eigen radioprogramma. Mm -hmm. Ongelooflijk, zit je ergens in uh, Veldhoven. Word je helemaal afgemaakt op je eigen radio uh, En op je eigen radioprogrammaatje. Maar... Weet je, Toby? Dat is maar zo. Ik ga even kijken of ik dat kan filmen, vinden, want uh, toen trad ook de Golden Earring op met het uh, nummer uh, When A Lady Smiles. Ja. Nou, ik heb nooit meegemaakt in dit stadion. Het was echt geniaal en gaaf en geweldig en vet en stoer en kikken en lijpen. en oh. Wat ik een beter nummer van vind is Radar Love. Dat is voor mij het enige Nederlandse nummer dat ooit in Amerika op één heeft gestaan. Dat was ook uh, deze, When A Lady Smiles ook. Maar Radar Love speelde ze ook. Alleen, dat verstond ik de helft niet van. echt niemand. Dus iedereen zei... Raider love. Raider love. Zoals so zei En dan opeens wordt het Raider love. Want iedereen wist dat ze zeiden... Raider love. Maar voor de rest... ze nou, begrepen uh, ze totaal niet. Dan liever... Van the ladies. Dat vind ik veel leuker. Nou, maar dat past wel een beetje in een concert van Guus Meeuws, hè? Ja, ja nee, totaal niet. Maar iedereen <laughs> mee. Ja, inderdaad. Guus is daarvoor zij ook geen... Nee, dat was... Ik, ik, ik moet zeggen, weet je... Ik ben dan uh, een niet-representatieve Nederlander... Als het zo uh, bekijkt, maar ik heb echt genoten van, uh, van Guzzi. Het was echt een heel goed concert in, in Eindhoven, helemaal um, ver van huis, maar uh, je voelde je echt thuis. Ja, en zo hoe zeggen. was het in zo'n back and breakfast? Heerlijk, oh wat was dat geweldig! Ja, ja, man, ik heb de hele kamer want ik voor me alleen. Dat is echt niet normaal met douche, met keuken en alles. Ik is thuis niet, jawel, daar heb je een heel huis, maar ja, daar heb ik een heel huis. Maar voor de rest uh, gaan nee, maar, we even maar... iets anders doen. Maar is dat uh... ja, Lek, ik ben nog nooit geweest in back and breakfast. Nee? Nee. Nou, dan uh, ga je slapen en dan uh, wordt er smorgens welke gemaakt rond de uurtje of tien. En dan kan je ontbijten. Zo. En het alles voor de prijs van ook... 35 euro. Heb je ook niet overal? Nee. Dat je wakker wordt en dat je kan ontbijten? Nee. Nou, als het brood op is, dan heb je een probleem. Maar goed, wat ga je allemaal vandaag nog horen? En dan uh, heb ik het over de niet nieuwe muziek, maar wel de oude. Dat is namelijk uh, Bluff. Met Later als je groter bent. Tot ik dat ik moest zingen. Vind ik helemaal mooi, helemaal mooi up van James Morrison en Jesse J <laughs> ook te horen straks op Radio 7. En zij hoeven nooit daar te zingen. Stuur zelf je oh, jij met Greyhound. En jij mag het zo zeggen hoor, dat is het waar, Tovi. Dat is perfect, mooi. Het is mooie dingen. Dat is mooie dingen. Oké, okay, dat noteer ik, dat vind ik mooi. Oké. Okay. Ik vind het helemaal mooi. Ja, nah, hij vindt hem helemaal mooi. Hij vindt hem ook helemaal mooi. Swedish house mafia met greyhound. Van Sweeties House maar ja, Hoorde hier op Radio CFM En uh, ja Ons rest alleen nog maar één ding te zeggen Eigenlijk nu nog Goedemiddag Een hele middag, Ja <laughs> nee. Ja, um, Wat ik nou op dit moment Een goed nummer vind Het is geen live optreden Toby Sorry Komt eraan Ik zweer het je Het komt eraan We hebben nog uh, anderhalf uur de tijd ervoor dus um, Ken nummer van Simple Plan En Champagne. Uh, nee Als je hem hoort denk ik wel hoor Summer Paradise en uh, aangezien het zonnetje hier schijnt en ik... het is toch echt een beetje naar weer geweest. Ja, gisteren Jeetje, ik heb een uh, filmpje gemaakt. Misschien heb je het gezien op Facebook. Nee. Dat was bij mij voor de deur. nou nah, het regende, daar wil je niet weten jongen. Zo. Serieus jongen. Dus, dus het regent ja. en dan denk jij, ik pak ik even elkaar een camera Filmpje maken, maken jongen. <laughs> ja, dat vond ik leuk jongen. Zo? Ja, ik denk ik een filmpje maken zo uh, voor de viewers thuis zo. Dat nou, is heel leuk. Dat is geweldig. Dat ze kunnen zien dat het Dat ze kunnen ook zien regent. dat het bij mij ook regent en zo. Ja, dat is dus leuk. Het is niet leuk jongens, het is een laagje. Ja. Vind je niet laagje? Nee. Dat doen nu ook mensen naar het programma luisteren. Het is een laagje man. Ja, dus we gaan luisteren naar simpel plannen. Uh, en Sean uh, Paul of ik hem ken. Mij met uh, Summer Paradise. Het fluitjes er weer. Hij zit trouwens niet in een Euro Breakdown. Dus. Maar het is echt een tip. Een tip voor de Euro Breakdown. My heart is sinking. een hele verkeerde heartbeat. <laughs> Sorry. Nee, doe dat niet, Toby. Je kan het niet, jongen. Sorry. Je weet geen eens wat ik wil doen. Ik zit weer aan de apparatuur. Ja, dus blijf er met je vingertjes vanaf, jongen. Dat is niet goed van jou. Dat ik het weet. Um, in ieder geval. Uh, we hebben een blokje met de media nieuws en we Hebben we niet het boulevard deuntje voor? Dat vind ik zo uh, uitgekoud. Maar. Deze. Dat ik het weet. Uh, het media nieuwtje. En uh, het is dus vandaag niet zo, eentje. Zijn er zijn eigenlijk twee uh, Media nieuwtje 1 is dat de EO en de Vara gaan intensief samenwerken op Nederland 1 En dan denk je EO, Vara, twee talkshows en zo. En dat klopt Want Paul en Witteman en Knevel en Van der Brink En we hebben bijvoorbeeld Andries Knevel was aan de telefoon gehad En misschien kunnen we hem volgende week even vragen over dit onderwerpje um, Ze gaan samenwerken Ze gaan uh, een late night talkshow produceren met het oog op de verkiezingen Vanaf uh, 21 september Nee, vanaf 3 september tot 21 september. Um, ja, want 12 september zijn natuurlijk de verkiezingen in, uh, in ons mooie landje. En uh, ja, beide programma's hebben besloten, aangezien Powerwitman niet op de verkiezingstijd uh, zou uitzenden, die zouden pas na september uitzenden, om samen te gaan werken. Zo. So. Daar ben jij helemaal van, hè, van de verkiezingen? Ja. Dat vind jij helemaal leuk. Ik vind het wel leuk. Ja, ja. uren kijken naar mensen die in een kamer zitten met elkaar te praten, hè. Ik kan er echt naar kijken, ja serieus. En dan vooral naar de onzin. Dan uh, hoor je het wereldspel van, ah hey man, ik vind dat niet leuk, jongen. Ik, ik vind het wel leuk. is <laughs> je gewoon. En dat Dat vind ik gewoon leuk. Dat zijn toch mooi momentjes, zo. Dat, dat, dat is gewoon uh, ja. echt intrigerend. Dat is mooi tv. Wat is die zijn zich wel... eigenlijk heten? Uh, Eén. Uh, ja, ik heb het ergens gelezen. Uh, Eén voor de verkiezingen. Eén voor de verkiezingen, de verkiezingen ja. Eén voor de verkiezingen. Zelfs hun stappen over hun eigen schaduw heen. Dus uh, Andries en, en die andere man die altijd zagrijnig kijkt. Ja. Die gaan dus graag van... Uh, en meneer Samsung gelooft nu in God Nee En een paar we weten maar niet, stellen dan de relevante vragen denk ik Oh Dat irriteert me zo aan de EO, als ik heel eerlijk ben Wat? Kijk jij wel eens naar de EO, naar het programma van ik, hem? Ik, ik heb het wel eens gezien, hè? Ja. Wat betekent God voor u? Helemaal niks! En dat soort dingen Nee Ze koppelen alles terug aan, aan het geloof Terwijl het een interviewprogramma is, het hoort neutraal te zijn en niet ik, geloof. Ik heb, oh. ik heb een leraar, hè ja. Mijn mentor, en die, uh, die zit in een filmpje Voor de campagne ja. van de ChristenUnie Echt? Ja. En uh, deed hij dan ook niet mee aan. Uh... Even kijken hoor. Uh, hoe heet dat ook alweer dat programma The Voice of Holland Ja Ja daar deed hij ook aan mee. En hij is niet doorgegaan door de, bij, bij de Blind Editions Was ja. Zijn broer wel. Zijn broer heeft volgens mij de halve finale of de finale gehad. Ja, hij heeft de halve finale gehad, ja? Was bijna door. Um... E Dit was hem toch, Orijn. Of niet? Arjen. Voegtuger Arjen. of thuis -chiller. Heerlijk, relaxed, mag mezelf zijn. gts of onderweg naar morgen. Geen van beide. Thomas of Iron? Ja, dit is hem. Iron, <laughs> sorry. Sinas of cola. Cola. Troetelbeertjes of teletubies. Teletubbies, teletubbies. Weeg, diep dan, uh... Die is knevel van Thomas de Brink, volgens mij die deze vragen Simon. stellen Ze zijn wel heel erg diep gaan. Simon. Niet of perforeren. Perforeren. Kauw of behaard? Behaard. Behaard. Stop. Waar denk je aan? Aan mezelf. Goed. Bedankt voor het ja. graag <lacht> Dit is dus mijn gymleraar geweest. Hè. Dat je het weet. Dit is mijn mentor. Uh, en jouw mentor. ja, Schaam jij er niet? Nee, <lacht> geitje. Het is een hele aardige man. Ho, oh, nee, stop. Wat is dit? Oké, okay, goed zo. Uh, nee, zijn broer was ver gekomen hoor. Ja, die was de halve finale. Maar die kunnen ook best wel goed zingen volgens mij. Ja. Nee, dat klopt. Die kunnen best wel goed zingen. Uh, ik weet nog wel dat ik na een optreden kwam naar toen ik optrad op, op school. Oh, ja. Ja, ik had dat nooit verwacht, echt jou. Ze zei ja, ik heb het wel verwacht dat ik mezelf Maar dat soort dingen. Ik uh, ah, had nooit van jou verwacht dat jij kon zingen. En zeker niet met Niels. Dat wij zo mooi bij elkaar. Uh, ik weet niet, jij, jij lag te slapen toen, maar het kon oh, helemaal. Het kerstoptreden. Ja, het kerstoptreden. het kerstoptreden. Zeven keer een uitverkochte aula Zeg ik dan. Omdat het moest. <laughs> omdat het moest. Een aula omdat het moest. Um, we gaan verder. Ben nog een uurtje Want gisteren en al de afgelopen paar dagen Na de uitschakeling van Nederland Is het dus zo dat V.I. Oranje uh, sportzomer compleet afmaakt Ja Echt compleet Dat je zegt van Wow, sportzomer is afgemaakt En uh, dat was dus ook zo dit, dit, deze keer uh, want, ook qua kijkcijfers ja, qua kijkcijfers juist ja? Want afgelopen gisteren Had sportzomer bijvoorbeeld 1 miljoen kijkers En ja. V.I. Oranje had 1,2 miljoen En nog erger Een dag geleden had uh, Dus niet gisteren, maar eergisteren Had VI Oranje 1,2 miljoen kijkers en Studio Sport zomer maar 488.000 kijkers. Zo. Dus ze worden helemaal compleet ingemaakt. Volgens gemaakt. mij is dat eventjes die muziek uit hoor. Want. Nou, het lijkt alsof iemand overleden is joh. Die muziek. Oh. Maar goed. Ja. Uh, dit gaat ook niet constant over voetbal bij VI. Nee, gisteren ook niet. <laughs> Totaal niet gisteren eigenlijk. Gisteren ging het over Maarten Verrossem. Ja. Die zich nooit doucht. <laughs> Wat een drooglood is nou. dat zeg. Hoe vaak doe jij per, per week. Ik, per ja. week, iedere dag Eén keer uh, Soms twee keer Soms twee keer, ja Gaat van Meen je dit nou? nou hoe vaak jij? Nou, hoeveel dagen zit in de week? Nou is twee keer geweest Zeven <laughs> Keer twee Keer twee, het is niet te ruiken Oké Ja, dit was het? Ja Oké Maar, uh, ja, nee, je, ik vind het heel lullig om zo te eindigen, eigenlijk Waarom doe je dit nou? Waarom moet je nou altijd constant mij op de radio afzeiken? Raak ja, ik hiermee je hartstrings, Heel erg. Haha! -ha. Nee, sorry. Waarom doe je dit nou? Gast! Ik kan er eigenlijk niks van! Dames en heren. Dit is echt een emotioneel momentje. Toby probeert nu een nummer aan te zetten. Terwijl ik achter de knoppen sta. En het is mislukt weer. Jij hebt het verkloten dit keer, Karin. Wat zei je? Jij hebt het dus ja. Lately, Sorry niet, Sorry, mij maar alleen. De yeah. Angerman. De, de heel vet gené van het programma. keep on swinging, they'll keep on ringing. promise me you'll never stop. Oh, oh, this is love. My life, the hammer to my heart swings, you let me shimmer, a light a glimmer, a spark for what is yet to come. Oh, oh, this is love. It only beats for you. I'm busy with this chemistry. Sounders met Heartstrings en we hebben weer eens iemand aan de telefoon Hi, hey, Tommy heeey Frankie Hi, hey, hoe gaat dan mee? ja groeten met jou heeey goed helemaal veel plezier in de ja. Fra hey, uh, Karim ja, Karim is weer eens weg nee ja. niet meer hè? altijd als jij belt is Karim weg He, die zo, he? ja, hij, hij heeft een blaasprobleem. Ja, hij heeft een blaasprobleem inderdaad. Ja, Hé, hey, maar Frank, waar ik het even met je met uit de alcohol he? <laughs> Ja. Hey, uh, Frank, Frank, waar ik het even met jou wilde helpen is de problemen in het Nederlands elftal. Ja. Uh, heb jij meegekregen wat er is gebeurd en wat er al mee heeft plaatsgevonden? Hij ja, hebben gevoetbald. Ja, nou gevoetbald. Ze ja. probeerde te ja, voetballen. Ja, maar wat is Maar je hebt, heb je niet gehoord wat er allemaal in de groep speelde? Nee, maar ik ben er toch weg! Wat zeg je? Ik ben er toch weg! Je bent er weg, ja dat weet ja. ik, maar misschien heb jij nog wel contact met die jongens, omdat je natuurlijk lang met ze samen hebt gewerkt. Ja, ik heb, ik heb. Ja, ik heb een hè. Ja, een Ja? ja. Maar, maar merk je ook aan dat hij niet, dat hij zeg maar alleen maar bezig is geweest met zichzelf en niet echt met het voetbal? Ja, en ik zit ja, die bezig met iedereen en alle andere mensen maken. Ja, alleen die, die koptelefoon altijd van hem. Hij heeft altijd zijn koptelefoon op, hè? Ja, ja heb ik heb nu eigen nummers gemaakt voor hem. Ja, dan, dan hoor je? hem, hap, Ja, en achter, achter, voor, eh, uh, eh. Uh. Dat soort dingen, hè. is allemaal ondergezet. Dus hij, uh, gezet, hè. ja, jij je bent gek. En ga naar werk. En, uh, en, uh, en aan het werk, en aan het werk. En ga lopen. En anders ga ik zwaar uh, afkopen. En dat soort dingen. Heb je niet je beroende nummer hup hup hup, we winnen die cup erop gezet? Daar heb je ook al gedaan. Alleen, eh, uh, de het nummer afgehaald. Uh, hup, hup, hup, we winnen de cup. Maar dat is niet meer zo, hè. Het is nu hup, hup, hup, we hebben geen cup, cup, cup. dat dus, uh, is. Ja, dat is toepasselijker inderdaad. Wat, wat, wat, wat is er daar allemaal gebeurd dan? Nee, uh, ik heb het niet gehoord. Nou, kijk, het is, het is zeg maar zo dat er waren gewoon ja. heel veel problemen in die groep. Ja. En dat kwam omdat Van Persie zich te arrogant opstelde tegenover de ja. rest Dat Ibrahim zich te arrogant zich opstelde over, tegenover de rest En dat die ja. elkaar dus heel erg opzochten En zich heel erg afzonderden van de groep En ja. van de vaak die, die wilde gewoon spelen En die heeft ook ruzie gehad met Van Marwijk En uh, Huntelaar heeft nog ruzie gehad met Van Marwijk ja. En dan kreeg Van de Wiel die zich totaal afzonderd En ja, ze waren dus steeds meer problemen en ja, is het gewoon geëscaleerd op een gegeven moment Ah oké, en wat dan met Krek dan? Krek, Krek die had zich gewoon totaal afgezonderd Van de rest Ah hoe dan? Nou hij had gewoon alleen maar zijn koptelefoon op en alleen maar bezig zijn met twitteren En met zijn modesite en met zijn haar en dat soort dingen Hij heeft haar, hij heeft nog geen haar Jawel hij is haar Ah maar deed bij ons nooit? Nee, maar jullie had ook nog geen haar, maar hij heeft het laten groeien Ah, ja, laat het goed. Waar dan? Op z'n hoofd. Ah? Nou, hebben we niet gezien. Nee. Kijk, ah, Kijk. Oh. Heb je een nieuwe diploma? Ja, ga wij Sorry. <laughs> ja? Ja, ja nee. hij ja, loopt niet net voor me. Hij heeft geen haard, hoor. Ja, maar merk je een verschil tussen bijvoorbeeld Gary van der Wiel bij jou, bij Ajax en bij het Nederlandse Elftal? Ja, en je weet ook niet hoe dit bij Nederland is. Jawel, want je hebt toch ook vorig jaar met hem samengewerkt? Ja, maar dat was voor je, dat is een ander verhaal. Maar denk jij dat hij, als hij terugkomt bij Ajax, dat hij hetzelfde is zoals net omschreven wordt? Dat hij alleen maar bezig is met hip-hop muziek maken en met... Ja, nee, dat weet ik niet, hè. Dat, is, uh, dat begint al pas over, uh, Heel lang. Maar stel, stel dat het zo is, ja. denk je dat jij hem weer op de goede rit kan krijgen? Ik heb hem al, hè. zo ik het gehad. Je hebt hem nog nooit op de goede richt gehad, zei je dat maar, nou? Nee. Maar je merkt ook toch wel, sinds hij zeg maar daarmee bezig is, dat zijn voetballen kwaliteiten echt achteruit is gegaan? Ja, dat is een eigen probleem. Ik heb Ricardo. Je gaat Ricardo erin zetten? Ja, dat lijkt me logisch hè? Die, die kan er helemaal geen nou van. <laughs> dus je had al voor jezelf besloten dat je Ricardo erin zet? Ja. Nou, heel lang. Alleen kijk, je moest minuten maken van Bert, dus, eh, uh, wie zit erin, uh. Heb je gezien waar het bij, toch? Ik heb erbij gezegd van, eh, uh, waar is Amy? Dat die er beter in. Oh, ja. Uh, Amy, Amy, kan veel beter dan man denken. Ja. Maar, eh, uh, wie zit er nu dan nog in, eh, uh, Tommy? In, uh, in het EK bedoel je? Ja, nee, nee, in het EK. Nou, goed. <laughs> <laughs> nee, ik dacht, misschien bedoel je iets anders. Je weet ja, het nooit ja. bij jou, hè? Nee, maar in het uh, Frankrijk nee, zit er nee, nog. Wat dan? Wat, wat, wat, wat zou ik bedoelen? Portugal, Portugal zit er nog in. Ja. Frankrijk zit er nog in. Ja. Spanje. Griekenland zit er nog in. Uh, ja, neem het Samaras. En eh. Uh, Kikalos is wel, hè. En Tokolos. En, en, uh, en... Oh, die nee. ja, dat ken ik niet. Die We zitten er nog allemaal zijn. in. Maar wie is jouw favoriet nu? Eh. Uh, doet uh, Urik nog mee? Uruguay heeft nooit meegedaan oh, Hoe dan? Nee, nee, ik heb EK, uh, EK niet nee. WK Frank, het is EK Zo, Tommy, ik had de Louis van nee die andere, Suarez Ja? Die uh, had ik nog aan de telefoon en die zei eh... Uh, ik, ik doe mijn aan met EK Suarez? Ja Nee, maar dat heeft hij mis Oh Wij bedoelt denk ik WK Het oh, WK? Ja Oh. ja nee, nee, nee, Frankrijk Frankrijk? Ja, ik heet ook Frank. <laughs> Precies. Dat is het, Frankrijk. Dus wij gaan nu met z'n allen achter Frankrijk staan. En jij ook een nieuw liedje. Wat zeg je? En ik heb ook een nieuw liedje. Nou, vertel. Hup, hup, hup, die Fransen de cup, cup, cup. Wij hebben ook een nieuw liedje, dat is Monsters. Is van Monsters of Monsters en Men, ik vind dit een lastige titel. Met is Little Talks. He? Het is moeilijk, hè? Frank, bedankt!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 Dat is perfect mooi. Dat is mooie dingen. Oké, okay, dat noteer ik. Dat vind ik mooi. Je fiets is omgevallen, Tabi. Helemaal mooi. Ik never give fiets Iemand anders fietsen. Maar goed, we zijn uh, zo bij u terug en dan uh, met nog uh, een bomvol volle uitzending. We gaan Apple iStore bellen en uh, jouw live optreden. Is, uh, mijn live optreden. En cue music. En noem het allemaal maar op. Het geluid natuurlijk. Je hoort het allemaal zo op Radio CFM. Hier het weekend in met Karim Tobi. En mijzelf en Karim Tobi. We'll be right back. We zijn er terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.